Deze Wouter Jong met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer reageren verdeeld op het vonnis van de rechter... over het terughalen van IS-kinderen. VVD en CDA wijzen op de risico's. De staat moet doorprocederen, vindt de VVD. Wij willen deze kinderen niet terug en de ouders al helemaal niet volgens de partij. De andere twee regeringspartijen, D66 en ChristenUnie... zijn bang dat de kinderen radicaliseren als ze in Syrië blijven.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 De Franse oproerpolitie dreigt in te grijpen bij de grensblokkade met Spanje. Catalaanse separatisten blokkeren al sinds vanochtend een belangrijke overgang in het Noordoosten. Zij is overlegd met de Spaanse regering. Volgens Spaanse media hebben ongeveer 100 demonstranten hun auto inmiddels bij de blokkade weggehaald. Makelaars en verhuurders lopen de kans dat ze een mystery guest op bezoek krijgen... om te zien of ze discrimineren. Als ze worden betrapt wordt dat doorgegeven aan hun beroepsorganisatie. Uit onderzoeken blijkt dat er makelaars en verhuurders zijn die potentiële kopers of huurders discrimineren vanwege geaardheid of afkomst. Vorige week nog bleek uit onderzoek in Utrecht dat bijna 90% van de verhuurorganisaties bereid is te discrimineren. Minister Van Veldhoven noemt discriminatie op de woningmarkt een groot probleem en wil dat met Mystery Guest aanpakken. Het weer, regen, later buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is een graad of zeven. Ook morgen buien met hagel en onweer. Soms ook zon en ook dan ongeveer zeven graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er staat veel vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Door een kapotte vrachtwagen tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. 10 kilometer file. A5 Hoofddorp Amsterdam. Ook heel veel vertraging tussen Knopende Hoek en de aansluiting met de A10. 9 kilometer stilstaan. Door een kapotte auto dus. Op de A9 Amsterdam richting Alkmaar. Tussen Knopend Velzen en Knopend Kooijmeer. 11 kilometer file. Een 8 kilometer file op de A9 Alkmaar richting Diemen. Bij Knopend Holendrecht. Maar de weg is weer vrij. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilvers.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 Is. Daniel O'Neill had heel veel hits gescoord en met name in de jaren 80. Een voorbeeld daarvan was de eerste ziel onder het nieuws en weer van 4 uur. Je hoorde met de What's Missing. 8 over 4, Zandvoort, welkom terug en leuk dat je luistert. En misschien ook kijkt, www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio en dan zie je Roy van Buringen zwaaien. Hallo Roy. Hallo, hallo. Hallo, wat gaan we in de derde uur allemaal doen, Roy? In de derde uur gaan we natuurlijk ook weer even terug naar Jan van der Leden. Want daar speelt uh, uh, ja, S.P. voor tegen Marken. En uh, daar brengt hij natuurlijk het laatste verslag van. We hebben Pit Report. En dit keer niet met Albert Jan, maar met Rob Harms. Oh ja, of is Thalen. het zo. Oh, <laughs> nou dan moeten we nog even aan het werk, denk <laughs> ja, ik. Ja, denk ik <laughs> ook. En we hebben Dier van de Week. En uh, ja, Dier van de Week... Uh, doen we natuurlijk elke week hier op ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. En um, ja, dat is altijd wel mooi om die diertjes even in het zonnetje te zetten. En wie is deze week het uh, dier? Nou, dat, dat heb ik in mijn mail zitten. Dus dat ga ik zo meteen nog even opzoeken. Oké, okay, ja. Ik, of heb je het ook al? Nou ja, ik ben hem in één keer kwijt. Ik heb alleen de foto nog van het dier. Is het een mooi dier? Is het een poes of een kat? Kijk. Het is een hondje. Een hondje. Een hondje. Dit keer een hondje. Het, maar maar dier, dier wel dier jammer, van de want week, ik hou nou, van poesjes. Hè? We, we, we, ja, ja, ja, ja, ja. Wie niet? We hebben de, de foto hebben we gelukkig nog. En anders gaan we nog even zoeken. En anders gaan we nog even zoeken. dier van de week komt er in ieder geval aan om half vijf. Ja, en dat, uh, dat is natuurlijk een beetje te... het programma. Nog, het laatste uur. Zo is het. Nou, gezellig blijf luisteren naar de Zalvoetse Radio. Dankjewel Roy. Yes. En uh, zo dadelijk gaan we weer schakelen naar Mark en naar Jan van der Leden. Ja, Roy zei het al. We staan 1-0 achter Darina eh, Marker. Dus nog even werk aan de winkel. Hè, in de laatste minuten van de wedstrijd. En we hebben heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van Nick Cursor. Ook weer gauw hou, de riddle. Got two arms, blessing the Babylon time, to carry untry, for Radio met Nick Herschel en The Riddle. Zodanig gaan we weer naar uh, Mark toe, naar uh, Jan van der Leden. Het slot van de wedstrijd van vandaag. Mark en SV Salvoort. Maar eerst, nou, Horn. I like the way you talk. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink. I swear. Just when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you dead. Disappear. I wanna blow your mind Just come with me, I swear I'm gonna take you somewhere where you know, that's all me. Cause when the morning comes I know you won't be there Every time I turn around You disappear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 Zeker langskomen bij Zandvoort op zaterdag. Zo, so, deze. Nice to meet you. Dat was de single van uh, Now Horn. Ja, we gaan weer naar Mark. Het slot van de wedstrijd van vandaag. Mark SV Zandvoort. Hebben we al gescoord, Jan? Dat is de vraag. Nee, Rob, we hebben niet gescoord. Mm. Integendeel, het is 2-0 geworden voor Mark. Dat hadden we even Mark. niet verwacht, Jan? Nee, niemand eigenlijk. Want uh, we zijn constant in de aanval geweest en je scoort niet. Nou oh ja, een, een, een, een zeldzame uitval van Marken en nou, de bal gaat over uh, Daan heen, waardeloos. Uh, okay. <coughs> Dit is al de derde wedstrijd dat we niet scoren, dat is echt geen... Uh, <coughs> nee, geen pretje, om het zo maar te nee, zeggen. Nee. Nee, en uh, ja, hoe, hoe, hoe, hoe kan dat nou? Ja, als Lime dood. Ja. Hebben we, wat hebben we wat veranderd in de, in de opstelling van het team? Of missen we een belangrijke speler? Nou, ja, we missen Jesse natuurlijk. Die is op ziet die is naar volgende week ook nog weg. Maar ja, volgende week is er de p een En daarna komt hij zondag weer terug. Um, we hebben... Uh, Nacho Berg natuurlijk even gemist. Uh, die Robin van Dijk. Die er dit jaar bij is gekomen, die is ziet. Dus voorin zit het niet lekker, maar... Op een of andere manier loopt het gewoon niet. We hebben de eerste wedstrijden die we speelden. We wonnen tegen HBLK. We werden werden de kampioen. En, de en in één keer zit gewoon de klat erin. Het gaat gewoon niet. Nee. Er, er wordt nu wel redelijk geknokt hoor. Maar de eerste helft was het, uh, was, was het dramatisch. Veel te gemakkelijk gevoetbald. Je, dag Janni, dag Willem. Je ziet ook dat er uh, slordige foutjes worden gemaakt. Er zijn te weinig jongens die knoppen, die knokken, die naaits op berg, die werkt zich helemaal aan de kleren. En dan staat hij wel net even te ver met zijn voet af. En dan, maar het andere keren wel lukt, dat lukt het nu niet. Dat is, het is gewoon jammer. Dan kan je zeggen van dat is voordeel? maar dan kan je niet wat het is. Nee, en uh, ja, dat uh, verlies uh, van vandaag, want daar uh, kunnen we wel eventjes uh, van uitgaan. Of er moet wel een wonder gebeuren. Uh, nou, ja, wat... acht... ja, daarom. Wat heeft dit voor uh, consequenties voor de stand? Ja, ik weet op dit moment niet wat de uh, die onder ons staan doen. Maar uh, als wij verliezen, dan kunnen we zomaar twee of drie plekken zakken weer. Maar ja. Uh, dan zit het nog wel allemaal vrij dicht bij elkaar. En als je dan nog een paar wedstrijden gaat winnen, dan komt het wel weer heel goed. Maar de periode kun je dan echt wel gaan vergeten. Dan zou ik toch weer naar de volgende periode moeten gaan kijken. Ja, in ieder geval uh, 2-0 op dit moment uh, op het uh, scorebord uh, voor Marken. Een verlies voor SV Sanford. Ja, we moeten het daarbij laten, uh, vrees ik. Kan ik er meer, kan er niet meer van maken. Oké, okay, Jan, in ieder geval uh, dankjewel voor je bijdrage vandaag. En maak er toch nee. nog een mooie, mooie zaterdagmiddag en avond van. Ja, absoluut. Oké. Okay. Nee. Tot de volgende keer, Jan. Dank je wel, hè. Tot de volgende keer. Oké, okay, hoi. Dat was Jan van der Leden vanuit Marken. Ja, 2-0 dus. Hm. Dramatisch gaan maken, maar het gaat niet lekker met SV Salford. De laatste drie wedstrijden niet gescoord. En ook vandaag helaas weer een... Uh... Een verlies in Marken, 2 tegen 0, is de score daar geworden. Dus sending out in SOS zou eigenlijk een klein beetje wel gelden voor SV Zandvoort. Ja, helaas. Helaas, we gaan het even over leuke dingen hebben. Genootschapsavond komt er weer aan. Ja, en dat vindt plaats op 15 november in gebouw De Krocht. En iedereen is van af, hartelijk welkom vanaf kwart over zeven... En zoals gebruikelijk uh, is daar altijd weer een hele mooie, gezellige avond georganiseerd. Vol met nostalgie. En um, ja, om uh, acht uur vindt de welkomspeech plaats van voorzitter Paul Oli Slager. Vanaf uh, ja, tien over uh, acht uh, gaat er een presentatie plaatsvinden van Heinz Rama. Met geval uh, ja, over de, de KNRM. En uh, ja, natuurlijk de reddingsmaatschappijen waar de burgemeester gisteren heeft mee mogen varen. Oké. Okay. Ja. En uh, daar zullen mooie foto's en filmsbeelden getoond worden. Dan is er een pauze. Dan hebben ze een verloting. Dat hoort er natuurlijk ook bij, want de kast moet gespekt worden. En daarna is het vervolg van het, uh, de presentatie. En, uh, en natuurlijk uh, gezellig samen zijn hoort daar ook natuurlijk uh, bij. In ieder geval uh, vanaf uh, kwart over zeven uh, gaan de deuren open. Acht uur begint de presentatie over kort nog. En wilt u meer informatie? Dat kan www.oudzandvoort.nl Nog even waar uh, vindt deze avond plaats? In Theater de Krocht. Alweer in de Krocht. Ja, ja die, die Krocht daar, daar daar gebeurt nog wel wat een, een en al. Uh, <laughs> ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Dus... <laughs> Mochten ze naar nou luisteren daar... Uh, Sales oh. Ja, en dan komt vanzelf bij Roy van B... te zetten terecht. Yeah. Toch, toch? <laughs> Oké, okay, nou, tot zover het, uh, inderdaad uh, de genootschapsavond. Volgende week vrijdag dus... in Theater de Krocht hier in Zandvoort. En iedereen is uh, van harte welkom. Ja, we gaan dan eens een beetje op... naar het uh, dier van de week. Maar we ja. gaan eerst nog even een uh, plaatje voor je draaien. Hier is uh, Ed Sheeran en Beautiful People...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 Sheeran en uh, Beautiful People... samen met uh, Kaliet. Uh, ja, het is één minuut voor half vijf... ...zo dadelijk gaan we het uh, dier van de week doen. Ik kreeg nog even een berichtje... ...Roy van uh, Jan van der Leden, daar in Marken. Het is nog erger geworden. 3 tegen 0 uiteindelijk. Jeetje, Dat is uh, de eindstand. Helaas Dat wederom een uh, verlies dus voor... Uh, nemen als uh, trainer... Je hebt nog een baantje vrij. Sorry, voor, uh, voor wie? Dan moeten ze dus Jaap Stam uh, nemen. Jaap trainer. Stam, ja. Die is nee, de baantje uh, vrij. Ja, je weet het maar nooit of uh, inderdaad uh, dik advocaat ook daar even op, uh, ja. op, uh, uh, <lacht> op afsturen. Nou, ze zijn een beetje met de PSV uh, mee aan het doen, he, ja. zo'n beetje. Daar ja. uh, word je ook niet vrolijk van. Waar we wel vrolijk van worden is uh, Scooby Doo. Toch? Ja. Dier van ja. de week. Ja. Oh, het is altijd zo'n dier van de Ja, het is oh, Ik ben aan het slapen, joh. Ja, het is altijd zo'n dier van de week. Sorry, mensen. Het is al vijf. Dus het is... Ja. Uh, ja, zijn naam is Scooby. En uh, hij is ruim 13 jaar en uh, zijn vrouwtje... Ja, is, uh, heel, heeft helaas afscheid van hem moeten nemen. Maar um, ja, ondertussen is hij alweer 14 jaar... en is hij op dit moment bij een gastgezin. Mij vindt het leuker om uh, niet heen en weer te moeten gaan... maar gewoon bij een, uh, bij een vastge, vastgezin uh, te wonen. Mm -hmm. uh, hij is een beetje zenuwachtig. Dus als hij zenuwachtig is en je wil alles te snel... gaat hij misschien een klein beetje knauwen. Ik wil die bijten noemen. Uh, hij is nog jong van geest... En hij houdt heel erg uh, van uh, ja, buiten wandelen, maar ook losgaan. En als je hem roept, komt hij gewoon weer terug. Dus dat is wel leuk als een scooby. Uh, verder uh, is hij uh, natuurlijk um, wel wat oud. Maar wat ik al zei, jong van geest. Hij wordt bij veel uh, lopen heel erg blij. En uh, hij verdient gewoon een plekje. Wat wel even belangrijk is, dat hij maximaal twee uur uh, thuis uh, kan blijven alleen. Alleen zijn kan hij dus wel. Maar na twee uur gaat hij wel janken en zich vervelen. Dus hij gaat, gaat graag mee in de auto. Maar ja, dat vindt hij wel prettig maar wel spannend. En dus neem gewoon een kleedje mee. En neem hem gewoon overal maar heen naartoe. Als dat mogelijk is. Ja, weet je wat ik ook mooi vind van uh, Scooby? Hij kijkt uh, graag s'avonds uh, samen met jouw televisie. Ja, dat wilde ik net zeggen. Ja, dat is toch geweldig. Ja. Dus, uh, welke programma's houdt u van? Dat staat er niet bij dan, ja, hè nou, Misschien een GTS-T. GTS of, uh, of First Dates of wat dan ook. <laughs> maar uh, wat, uh, wilt u meer informatie hebben over uh, Scooby? Dat kan natuurlijk uh, op uh, dierenthuis of en Facebookpagina van de Dieren Thuis Oké, okay, of ga naar de Keesomstraat hier in Salvoort. En maak, maak kennis met Scooby. Niet Scooby-Doo. Weet je Sco wat ik dan nog wel wil zeggen? Ja, ja, ja, Als ik de vorige keer moest doen toen jij even niet was... Moest ik, deze, moest ik dit ook even doen. Maar ik krijg steeds een feeling met die diertjes. Ik vind het helemaal niet zo'n leuk, uh, leuk item, want ik wil hem meteen in huis nemen. Ja, dat is, uh, dat is ook het verraderlijke. Hè? En ja. ook uh, met die berichten op uh, Facebook en dan kom je zo'n dier uh, tegen en dan denk ik, oh nee hè. Ik ga hem delen. Ja, Ga jij hem nemen, Scooby? S nee, delen. Oh, delen. Oh, dat kan ook natuurlijk. Ik gun hem niet. Delen hem op je tijdlijn. en uh, Ja, dan hebben we Scooby weer uh, misschien aan een uh, nieuw huis uh, geholpen. Dat zou mooi zijn. Daar doen we het ook voor hier bij uh, CFM. Het dier van de week elke zaterdagmiddag zo rondhal. En dit is echt een freakplaat van Freaky Doo, Freaky Doo, Scooby Doo, Freaky Doo. Dan gaan we even freaken. ja eigenlijk mag ik hem helemaal niet draaien, maar ik doe het lekker toch een keertje. Hier is Nucleus en Jam On It. Nucleus en Jam On It. Going down and with the rock and that's one time. in your mind, you see. You gotta move it to your best ability. You gotta funk it up until it knocks you down. And when you bump it up, be sure you pass it around. Come on, let's go to work. We got what'll make your body jerk. The Gem on Production Proof. so go crazy. Go crazy. Don't let your body be lazy. I said, don't stop the body rock till your eyesight starts to get hazy. Clean out your ears and you open your eye. If you wanna hear the music, just yes, come alive. If you don't know how, get ready to learn. 'Cause Cosmo's taking his turn to burn. Take a seat. And no inner seat. Then you add M.O. And a free beat Add a Can beat. And then what do you see? It's Cosmo D. Yeah, baby, that's me. Rockin' is incomplete, so rockin' this, yo, rock that, joke, rock on and don't you dance, now, nah. you rock this, rock that, and that's a fact, cause the jam on crew rockin' rock body right, rock, rock the steam up the motor, right off track, and the whole wide world of funk attack, up to the beat, yo, get down, let me rock it to the rhythm of the funk, it's acting from hill to hill, from Z to Z, and when Jammo's rockin', everybody screams, Okay. Yeah. Jam morning, get out of your seat and jam to the beat. And don't get desk the early morning. Jam on it, jam on it, jam on it. Jam on it. Jam hey, je hoorde me inderdaad, jam de Sil van uh, Nucleus. Even, even lekker freaking met uh, deze uh, muziek. En dat was uh, Jam on it. Ja, we hebben ze nog steeds liggen hier in de ja, studio. We, we, we, we, uh, Roy, uh, de kaarten. We waren ze haast vergeten. Bijna, bijna. Maar bijna. We, hebben, we hebben nog even ja. om de kaarten weg te geven. En het gaat nu gebeuren. Ja, de eerste beller die nu belt uh, naar de studio... die wint die twee kaarten voor de Christmas Castle Ja, en die vindt plaats op uh, landgoed uh, Bekenstein in uh, Velsen-Zuid. En het wordt gehouden van 28 november tot en met uh, 1 december. Een geweldige show daar. Allerlei optredens. En uh, uiteraard uh, kan je ook uh, je kerstspullen in huis halen ja, daar. Ja, dat is toch leuk. Of een kerst, of een Sinterklaas cadeautje kan ook. Maar um, ja, de eerste bellen dus 023 573 0393 Nogmaals 023 573-0393 Als u daar naartoe belt, u hoeft er niks voor te doen Alleen even uw stem op de radio te laten horen En dan komt het helemaal goed Ja, we hebben onder meer uh, daar uh, De inspirerende workshops natuurlijk De sfeervolle big bands En, uh, en de koren die te horen zijn uh, Bij, uh, bij Bekenstein, De buitenplaats Bekenstein In Velsen-Zuid dus bellen mensen 023-573-0393. En wat kosten die kaarten normaal? Iets normaal van 100 kostte, euro? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, nee, normaal dan. kosten ze 13,50 euro per stuk. Ja? En nu uh, 9,95 met een kortingscode die op onze teksttv-pagina staat. Want daar wil ik ook nog heel even heen gaan, Rob. Op onze teksttv-pagina hebben we hele leuke acties nu staan. Okay. Dus je hoeft mensen een posetje te maken, dan kan je naar een ondernemer. En dan uh, kan je bijvoorbeeld korting krijgen of een kleinigheidje. Dus ja, van deze, uh, deze Christmas Fair, we hebben korting uh, bij het uh, Holland Casino. En nog veel meer. Ja. Kanaal zeker. 40 via Siggo, dan uh, volg je CFM TV. Bel nu 02357 30393. Ben je de eerste, dan win jij die kaarten vandaag. The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 We hebben de kaarten nog steeds liggen. Dat ja, wordt nee, helemaal niet gebeld. Nee. Wat is dat nou? Nou, voor uh, het lunch had ik gewoon uh, eventjes uh, tien uh, in de wachtrij. Ja, dus, uh, maar dat is ook een veel beter programma ah, natuurlijk. Dat wil ik niet zeggen hoor. Jawel, jawel, Lunch. lunch uh, Elke dag tussen twaalf en twee bij uh, CFM. Lekker ja. gezellige radio tijdens de lunch. En over die gezellige radio gesproken. Ja. Want jij gaat iets uh, speciaals doen volgende week. Ja, de aankomende donderdag heb ik iets heel erg leuks. Want... Uh, je kent toch dat het programma Paleis voor een prikkie? Ja. Nou, Frank en Rogier, die dat programma leiden... die komen gewoon aan de telefoon in een stand voor lunch... om even over het programma te praten. Dat meen je niet. Ja, leuk hè? Heb je ze gewoon in de uitzending? Ik heb ze in de uitzending. Dat is leuk. komende ja. donderdag, weet je al hoe laat je ze gaat bellen? Nou, rond, uh, rond uh, half uh, één, denk ik. Rond half één. Ja. Fred, kan jij dan? Rond half één. Wanneer? de donderdag rond half 1. Nee, dat wordt lastig. Ja. <laughs> oh. Kunnen we niet een andere tijd afspreken. dan Roy? Nee, Zalverdlust in de avond. <laughs> Zalverdlust in de avond. Ja, dat kan ook. Maar ja, of dat daar nou echt uh, van toepassing is... om het zo maar te zeggen, dat nee, denk, dat ik, denk niet, ik, ik niet. Nee. Kom, nee, nou. Dus de donderdag uh, rond half 1... Frank en Rogier in de uitzending. Ja. Dus bij Zalverdlust. Zeker. Bij Roy van Buringen. Gezellig. Dat wordt leuk. Oké, okay, bij gaan luisteren. Dit muziek is ook lekker. Ja, ja. Want in uh, maart 2020 dan kan je gaan fietsen over het circuit van Zandvoort. Ja. Lekker zo vlak voor uh, de Formule 1 race. Even kijken hoe het baantje erbij ligt. En hier is kik en op fietsen. Fietsen de En dit fiets ik de de ik ik ik De mooie dag van het jaar misschien. met de wind er dan weer onder wil de deur naar Maar achteruit belt weer Ik denk dadelijk in de kippen gaar in het We over Ik sta hier bij ik sta hier in mijn en denk: 21 maart, dan gaan we gewoon fietsen over het circuit, hoor. Ja, leuk hoor. Ja, toch? Ik vind het goed. Leuk. En uh, wanneer, waar uh, kan je inschrijven? In ieder geval op omloopvanzandvoort.nl. En uh, daar kan u inschrijven en alle informatie vinden: www.omloopvanzandvoort.nl. En schrijf je in en doe mee. En dan kan je nog uh, zo vlak voor dat uh, Formule 1 gaat uh, racen over het circuit. Inderdaad, zelf racen op, op de fiets. Ja, dat is wel leuk. En nu gaan we lopen over het water. Hé? Okay. Ja, lopen over het water. Gaan we dat echt doen? Oh ja. Dat was helemaal niet de bedoeling. Nee, die vind ik niet leuk, joh. Nee, helemaal... Dat vind ik helemaal... Ja, niet, niet meer uitlachen nu. Nou, lachen je alleen toe? De... Nee, deze, deze wilde ik namelijk draaien. Daar ja. is het een beetje mee begonnen, hè, voor Marco. Ja. De meeste dromen zijn bedroog. Die gaan we even lekker draaien nu.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 was ik echt van plan om deze plaat te gaan draaien. Ja, dan ga je een over het water. Oh ja, die heb ik opgezet. <laughs> Helemaal fout natuurlijk. Marco Bersata was dat. En de meeste dromen zijn de drog. Zodat ik een leuke uitzending van Entertainment voor jullie wat Fred allemaal gaat doen in zijn uitzending. Dat hoor je na deze van Earth, Wind Fire. Give a little sign Even lekker dansen op de muziek van Earth, Wind Fire en Let Us Groove. Heerlijk hoor. Ja, ja toch. Ja, zo uh, vlak voor de zaterdagavond. Lekkere muziek begint dan een beetje schiemerig te worden hier in Sondvoort. Ja. En dat betekent dat het dan weer tijd is voor uh, Entertainment for You. En we hebben weer een leuke uitzending zo dadelijk. Toch Fred? Ja, zeker. Wat ga je allemaal doen tussen uh, 5 en 7 uur? Ja, vanavond is maar niet veel niet zoveel? Ja, dat wat ga je allemaal uh, doen dan? Da, de da, de da, de da, da. Dat zingt dat Martin de Jagen. Oh, dus, oké. Okay, okay. nou ja, dat is degene die hier uh, momenteel dus aanwezig is in de studio. Ja, dus wil je hem dus zien? sleepje livenl ja, kijk je ook live mee. Ja, ja, maar dat is niet het enige wat je gaat doen. Nee, we gaan ook nog eventjes bellen met Dave Korteweg over zijn uh, laatste nieuwe single Als jij lacht. En we gaan eventjes contact opnemen met Dave van Montfort over zijn nieuwe single Vergeet mijn naam. Dat gaat weer een hele leuke uitzending worden, zo duidelijk. Zeker weten. Even wat anders trouwens. Ja. ja. Ik kreeg net een berichtje. Ook dat ben ik weer helemaal vergeten oh. gewoon. Er rijden geen treinen verder dan Haarlem. Dus je kan oh. van Haarlem naar Zandvoort. Ja. En van Zandvoort naar Haarlem. Ja, ja. De rest dit, wordt er busje ingezet. Dit hele weekend. Voor ja. de rest worden de bussen ingezet. Ja. Dus uh, mocht je dit weekend morgen bijvoorbeeld. Wordt het prachtig weer trouwens. Ja. Mocht je dan naar Zandvoort willen komen. Hou daar even rekening busje mee. Komt zo. Uh, busje de, komt zo. Steek je de kachel aan? Ja, ook dat. <laughs> nee, het wordt, wordt, echt, wordt echt strak ja. blauwe lucht. Oké. Okay. Ja, ik ja, verzin het niet. Nee, ik zeg het niet uit mijn duim. Nee, het gebeurt echt morgen prachtig weer hier in Zandvoort. Dus uh, reden genoeg om gewoon hierheen nou, te komen. Ook buiten Zandvoort, of niet? Nou, we houden het gewoon lekker hier. Uh, Alleen is dat. Uh, ja. Roy, dankjewel. Graag daarop. En uh, volgende week is er weer een uh, zandvoort op zaterdag, ook dan tussen 2 en 5. Gezellig. En dan uh, met de collega Jaap Koper die uh, jou dan gaat vervangen. Roy. Nou, gezellig, Geef je ook wat. Ja, toch?